tonight Laat mij dan weer zien.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 Love to cling. It is to those, those I sing. Your spirit breaks the shadows into Te veel zingen, te veel woorden, draaien in mijn koop. Te veel woorden, te veel muren, te veel uren, tikken langzaam op. Te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen, draaien er omheen. Te veel mensen, te veel zingen.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 Als ik je mijn arme sluit. Zo zie ik